Het weer. In de loop van de ochtend verdwijnt de bewolking... en schijnt overal de zon flink. Het wordt tussen de 25 en 28 graden. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen dan 30 graden. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A44 richting Den Haag staat nog Viede tussen Leiden en Wassenaar... 4 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van eigen was een weekje in Parijs, om de contributie te verdelen. Om een piet de secretaris het om aan, voor die tijd is een eentje Frans zitten te leren. Maar toen iemand hem verstond, deed hij man, want de zong op de Pico. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. in arms. Van de hoogte kreeg je te pakken. als de slager niet toevallig net zo lange stal te grijp had die nooit geen brood meer gebaag. Van de schrik ging ze gewoon naar beneden. En de kolonk op de sjambellje zei: geef men maar als Dat is mooier dan paar. De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 Het is gedaan, mediau, sibral. Wonderstijm, hij is compleet. Daar de man, dolgezien. Ons... Trek je niet zo aan, Johnny. Trek je niet zo aan. Het is een mooi. Het is toch maar een grammaphonplaatje. Er wilde.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 Jordaan was en, en Piketanegie, oftewel een heerlijke medley van Johnny Jordaan. Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd zo staan. Met zijn dat nog voor boeken Waar komt al die onzin vandaan? Ze smakken, ze, ze gooien een bal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 Die Deense aquafeet Die drinken van mijn leven niet In plaats van vodka of in Een piketanusie, een piketanusie Een piketanusie, dit gaat er altijd in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 Vier, vier, drie, vier vier, vier, vier, vier, zo reis je mee Een nieuwe mensen schuif, schrijf. Allemaal in de kajuit, jij, jij, jij. is zo dertig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de rein. Bij Manheim kwam het bliksem, het begon het schip vergaat, we zijn voor de haaien. Zij vloog naar de... Aan de sfeer, sfeer, sfeer. Op de rivier, vier, vier. Zo reis je naar niet. Willie uh, Willy Alberti... tezamen met Johnny Jordaan. Met moeder... Hoe kan ik je danken? En daarvoor muziek van Willy en Wilke Alberti... met die heerlijke plaat... Een reisje langs de Rijn. En nu hoort u Johnny Jordaan... en Tante Leen... met de tijden van vroeger. Hé. Hey. De kalverstraat lopen, een ijsje gaan kopen. En liet in de straat door een accordeon. Een zonnig terrasje, de juf met haar klasje. En Jochie is blij met zijn mooie ballon. Amsterdam komen al snelle slaan. Bij een dorpel dat klinkt. In die oude Jordaan. alleen in Amsterdam. Van mijn stuk met zijn charme, plezier en geluk. Vierement in de straat op het plein, zwemt een topwit van nu of een heel lang refrein. Hey, dear man, Jassen die niemand meer passen Een oud lady komt op het waterloopplein Boeddisten of sokken Twee paarden die sjokken Voorbij met een kar van de piervrouwerij In de stappen, Je lacht om de grappen Die de gidsje vertelt Voor de zoveelste keer Gezellige flonker De lichtjes in donker De dag is voorbij maar ik Kom spoedig weer Amsterdam, voel me de snel en beslaan slaan Bij het borgen, het klinkt in die oude Jordaan Alleen Amsterdam brengt me steeds aan een stuk Met zijn charme, plezier en geluk Het bier ringt in de straat of het plein Speelt een tophiet van nu of een heel andere vrij. Ik kan de week in Amsterdam, zou ik graag altijd zijn Ik vergeet hier mijn zorgen, verdriet en chagrijn. Oh mijn Amsterdam, geeft je zo maar je vriend. Zelfs het woord klinkt voor mij als muziek Nu leeft de tijd van weleer, dat zand voert, dat zand voort.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 get all oh oh The ocean En dat was uh, Koos Alberts hier in Zandvoort uit Zandvoort met de Jordaan Medley. En daarvoor hoorde je Johnny Jordaan en Tante Lee met Amsterdam. Zelfs het woord klinkt voor mij als muziek. En we gaan door met de volgende meet: En medley. Ze zijn ze nog niet vergeten. Al die mooie liedjes uit de Jordaan. Ik kan ze niet vergeten. De liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten. En gaat hij nog een keer? You no gonna Zo vrolijk, gezellig en oolig. Waar heb je nog de hele wereld meer plezier? Reuze pret en vertier. Waar leer je Amsterdam pas kennen? Waar moet je aan me rennen? Waar ontwekt men geloven zwam? Waar vindt men de harte klop van Amsterdam? In De jongens gek, want daar zal het hart van mogen blijven slaan. In de Jordaan, in onze enige Jordaan, dat is het enigst plekje waar ik dood wilde gaan. Vooruit jongens, op z'n ouwerwets, de beentjes van de vloer. Als lange Jan zijn slinger gaat draaien,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 Zij de doffe jongens gek, maar het hart omdat de koken blijven slaan. En...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 Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Deense aquavit, die drink ik van leven niet. In plaats van vodka, o, denk je Een pikke tanassie, een pikke tanassie, een pikke tanassie, dat gaat er altijd in. Een pikke tanassie gaat er altijd in. Een pikketanissie maakt je blijven zien Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van een cadeau En ook die duinse aquafit Die drink ik van mijn me leven niet In plaats van vodka of een legeen Een pikketanissie, een pikketanissie Een pikketanissie, dat gaat er altijd in De afgelopen uur kon u genieten van de heerlijke hits van de Jordaan. Als u daar natuurlijk van houdt. En uh, ja, het zit er ook weer op. Uiteraard aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En volgende week dinsdag hoop ik dat, uh, dat het internet het weer werkt. En anders neem ik sowieso uh, gewoon uh, alles op papier mee. We kunnen er zeker van zijn dat we alles uh, goed voorbereid hebben. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik hoop op een beetje mooi weer. En ik zeg...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 Zou er ook een Jordaan in de hemel bestaan? Net zoals in mijn oud-Amsterdam. Zou er hoog in de lucht ook een torenklok slangen? Als de wester in Amsterdam. Ik zal het nooit weten, al wil ik het graag, want het blijft op den aarde een vraag. Zou er ook een Jordaan in de hemel bestaan? Net zoals iemand? De buurt waar ik geboren ben. En ik als kind heb gespeeld. Waar ik alle straten en pleinen ken. Waarmee ik lief en leed heb gedeeld. De te verlaten, ach, dat doet me nu al pijn. Het idee dat dit afscheid voor eeuwig moet zijn. Al is het dan ook rechtvaardig en voor een ieder gelijk. Van denk ik, als ik naar de stijl. De hemel bestaat met z'n woud in mijn oud-Amsterdam. Zou er hoog in de lucht ook een torenklok slaan, als de westen in Amsterdam.